Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Weert is een vrouw verdronken in een openbaar zwembad. Ze werd aan het eind van de middag gevonden op de bodem van zwembad De IJzeren Man. De 23-jarige vrouw uit Eindhoven werd gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daarover leed ze vanavond. De politie onderzoekt wat er in het zwembad in Weert precies is gebeurd. De donorconferentie voor de Gazastrook heeft veel meer opgebracht dan verwacht. In totaal werd op de conferentie in Cairo bijna 4,3 miljard euro toegezegd. Dat heeft de Noorse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Palestijnse president Abbas had gehoopt op zo'n 3 miljard euro. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw van de Gazastrook na de Israëlische bombardementen van afgelopen zomer. De grootste donatie kwam van Qatar. Het oliestaatje heeft 800 miljoen euro toegezegd. De Europese Unie stelt 450 miljoen euro beschikbaar. Oekraïne gaat zelf zoeken naar persoonlijke bezittingen en resten van inzittenden van vlucht MH17. Dat heeft een Nederlandse delegatie afgesproken in Donetsk, meldt Nieuwsuur. Het onderzoek zal worden gedaan door de Onafhankelijke Rampenbestrijdingsdienst van Oekraïne. Die was ook al direct na de crash op 17 juli actief op de rampplek. De gevonden resten en spullen zullen worden overgedragen aan Nederland. Liever had Nederland het onderzoek zelf gedaan, maar daarvoor is het nog te gevaarlijk in het gebied. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is weer op campagne. Niet voor zichzelf, maar voor zijn kleinzoon Jason Carter... die gouverneur van Georgia wil worden... Opa Carter, die nu 90 is, deed tijdens een kerkdienst een oproep aan zwarte kiezers om op Jason te stemmen. Die neemt het namens de democraten op tegen de zittende republikeinse gouverneur. En Jimmy Carter was in de jaren 70 ook gouverneur van Georgia, voordat hij in 1977 president werd. Zijn presidentschap werd geen groot succes, maar in 2002 kreeg hij wel de Nobelprijs voor de vrede... voor zijn rol als bemiddelaar in internationale conflicten. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Vooral vannacht kan er veel regen vallen. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1027 hier op CfM Zandvoort. We gaan dit uh, uren van 16 tracks gaan we beginnen met David Ananda. David Ananda is een uh, artiest die zich bezighoudt voornamelijk met mantras... en die het op zijn, uh, toch wel op zijn eigen manier natuurlijk interpreteert, deze muziek. Hoe je het allemaal uitspreekt, weet ik niet. Maar dat kan je lezen en misschien zelfs eens eens proberen op peacefulradio.eu. Ik wens je veel luisterplezier. Ah, ah, ah,